Raymond Seré met het NOS-journaal gewond geraakt. De politie vermoedt dat hij daar is aangereden door een auto. Op het vliegveld dat s'nachts is gesloten werd een feest gehouden. Na afloop liep een groep naar de landingsbaan. Een andere feestganger, iemand uit Den Haag, zou daar met zijn auto naartoe zijn gereden. en In het donker de man van 36 hebben geschept. De Apeldoornse politie heeft de automobilist voor verhoor aangehouden.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 Het kampeerterrein van Pukkelpop in België is de hele ochtend open zodat festivalgangers hun spullen kunnen ophalen. Na het noodweer van afgelopen donderdag verlieten veel bezoekers het terrein hals over kop en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. Uit een aantal tenten zouden spullen zijn gestolen, maar het is onduidelijk hoe groot de omvang van de diefstallen is. Er is maar weinig interesse voor het ophalen van de tenten, waarschijnlijk omdat de ravage groot is en er weinig onbeschadigd is gebleven.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 De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd in het Huis in Apeldoorn. En dan het weer. Het is overwegend zonnig. en Het wordt maximaal 25 graden in de loop van de dag. Mogelijk een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 richting Rotterdam van de Brechtseplein 5 kilometer. De verbindingsweg richting Gouda op de A20 is dicht. Het verkeer richting Den Haag en Utrecht kan beter omrijden via knopend Ridderkerk over de A15, de A4 en de A20. Op de A28 Utrecht Amersfoort voor de Dolder 5 kilometer. En vanuit Amersfoort op die A28 naar Utrecht na een ongeluk 3 kilometer bij knooppunt Rijns -Weert. De De rijstrook is dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ga ja, je mee waren op de zee, zee, zee. In een rubberbootje met z'n tweeën. Welkom terug bij Goedemorgen, Zandwoord van 20 augustus. Wij zijn Kort Draaier en Benno Veugen, live vanuit de studio hier aan het gasthuisplein. En wij gaan verder praten met degene wie we het eerst hebben afgesloten. En dat is Edwin Verboekend van Stuifstuif Verhalen. 50 jaar bestaat het en aanstaande maandag, Edwin, dan gaat het allemaal beginnen.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 Mogen die wel naar binnen dan? Ik, ik vind het prima. ja. Oh, nee. <laughs> ze gaan meteen naar de bar gaan. <laughs> Mogen niet meedoen. <laughs> ja, dat wordt wat lastiger. We kijken meestal in de naad wel van, qua lengte. En, uh, en ja, ik bedoel... Ik zal even opnoemen wat hier allemaal staat. Wat je daar kunt doen. Graag. En uh, dat zijn zeer coole springkussens. Nou, dat is dus net uh, gehoord hoe dat dan toch nog geregeld is. Uh, diverse sporten, waaronder voetbal. Mensen kunnen knutselen.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 ja. Ik ga gewoon lekker flinker dansen. En ja, is wel heel apart. Het is heel apart, maar, ik, maar toe, ik ik vind het wel grappig hoe de creativiteit van de kinderen ja. op dat moment loskomt. Ja, ja, ja. En uh, we staan daar verrassend over. Maar de meesten proberen inderdaad daar wel uh, een draai aan te geven. Um, goed, je hoeft geen oordopjes mee te nemen. <s> <laughs> maar het is gigantisch leuk om zo, zo op te kijken hoe creatief de kinderen zijn daarmee. Dus, uh, ja. Ja. dus bij die disco, in die karaoke shows er zijn voornamelijk de, de meisjes en uh, de jongens zitten in het andere halletje waar je ja, computerspelletjes kon ja, spelen met Ja. Absoluut, <laughs> ja. Nou, en dan heb je ook nog de, de Skelterrace. Nou, ja. dat is ook meer een jongensactiviteit. Ja. Soms voor meisjes, maar ik denk toch voornamelijk jongens die dat dan erg leuk vinden. Precies. Vooral tegen elkaar aanrijden. Op ja. Elkaar. ja, ja. Nou... Kijk bij de Skelters, daar moeten natuurlijk de, de zand wat jeugd daarin uitspringen. En die worden allemaal met een klein beetje racebloed geboren. Ja, ja. ja. Dat is meestal met een motortje. Dit, dit is denk ik zonder motortje. Oh ja, ja. Dat... ja de motors zijn inderdaad de benen, ja. ja. Nou, volgens kunnen de kinderen zich uh, laten sminken. Als, ja. uh, als, als, als, uh, als clown als of zo. Of, of, of als 3 uh, <laughs> <laughs> En er is, uh, ja, ik denk ook, dit is een activiteit niet echt voor jongens. De kookworkshops. <laughs> ja. Nou, op <Klopt> dat. <laughs> Koekjes gaan altijd wel in ja, topkop te worden moet je toch jong beginnen. Ja, ja, je ziet top, eigenlijk oh, weinig he? vrouwelijke topkoks Dat ja. mm -hmm. zie je niet zelf. Aan. Nee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 De basiskaartjes, we hebben eigenlijk een, een tweetal kaartjes Het basiskaartje kost 2,50 euro En daarvoor krijg je gewoon toegang tot zuistuif Je kunt de hele dag sporten uh, Spelletjes doen, knutselen uh, en Je krijgt een glas limonade. Uh, ook broodjes bakken. kan je op, op dat kaartje zelf. Het is een bandje wat je krijgt. Uh, de ouders, de begeleiders, die uh, dus meegaan. Nou, die kunnen gewoon op, op hetzelfde kaartje kunnen ze lekker ko koffie krijgen bij de bar. Dus, uh, dus eigenlijk is het ook een beetje... Zowel dus geen eten mee te nemen. Ze gaan er zelf een broodjes bakken en die gaan ze daarna opeten uh, nee, of zo. Ja, eigenlijk ja. is dat wel de bedoeling. Ja. Ze kunnen natuurlijk wel de eten mee. Ik bedoel, ja, het is een droog broodje. dus als GELACH <laughs>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 Uh, het is een soort wederzijdse evenementorganisatie die wij uh, zijn aangegaan met de En uh, De wederzijdse organisatie is, is... Zij hebben namelijk ook een, een snuffelmarkt, een braderie... ...in de Vondelwijk uh, de Roskomstraat in Haarlem. En uh, die valt net tussen de eerste en de tweede week op een zondag 28 augustus uh, in die weken. Uh, daar wordt ook gebruik van gemaakt van uh, een, een springkussen, gratis popcorn voor de kinderen... Uh,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 Opvang, ja. en, dan, uh, en dan aan het eind van de dag... Dan dat komen komt ze toch op voor aan. of niet? Ja, of ja niet. dat komt zeker voor. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is in principe ook mogelijk. Uh, maar dan... Ja, dan kijk je toch een beetje naar de leeftijd van... Of je uh, van aan het kind van... Zijn ze zelf zelfstandig genoeg... Ja. Om, uh, om alleen te kunnen zonder uh, de ouders erbij? Dus maar goed... Dat, uh, dat laten we lekker aan de ouders zelf over. Als ze zeggen van... Nou, we willen de tussentijd nog even boodschappen doen? Ja, ja. <laughs>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 is het allemaal zo goed geregeld Een halve ja. half half eeuw ervaring Ja, ja precies eeuw. Ja, ja, ja is inderdaad Haar. veel ervaring ja. <laughs> Goed, uh, dankjewel Edwin Verboekend Van Stuif Stuif Haarlem En uh, nou wat ik zei, veel succes En uh, graag tot de volgende keer Ja heen, jullie like, ook, en uh, dankjewel luisteraars <laughs> Ja. Oké. Okay. Goed, terug naar muziek Glad you En het is 10 uh, minuten voor half 12. Uh, welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Aan tafel is aangeschoven uh, Johan Berenpoot van uh, de stichting Classic Concerts. Welkom Johan. Ja, goedemorgen deze Concerts, dat begint uh, onderhand uh, een, uh, een beetje een merknaam te worden. Het staat voor ja. een solide organisatie. En als je dat dan hoort, en, uh, dan denk je van... Uh, nou, dat zal goed in elkaar steken. Wat gaan ze nu doen? En wat gaan ze deze keer doen? Oh, wat gaan we deze keer doen? Ja, nou, een van onze twaalf maandelijkse concerten is aan de beurt. En uh, dat wordt een programma wat helemaal in het teken van uh, de opera staat. Van de opera? Ja, we krijgen een, uh, een hele bekende...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 de Tosca met de bekende aria's, de La Traviata, de, de duet van de Parelfeesters zit erin, de Habanera uit Carmen, uh, er worden drie nummers gebracht uit Poggy en Bess, uh, Summertime onder andere, wat ook vrij algemeen toch bekend is. En uh, ja, het is uh, een paar, paar operettenmelodieën zitten erbij, uit het uh, land des Lessons,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 Die graag bijvoorbeeld een videoopname willen hebben, die brengen dan iemand mee met de filmcamera en daar geven wij over het algemeen toestemming natuurlijk voor dat dat geregistreerd wordt. Maar verder doen we daar niets mee, ook niet commercieel of zo. Ja.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 Nou, ik denk dat mijn schoonmoeder wel wil. <laughs> nou, goed zo. Ze is van harte welkom. <laughs> Laat ze de rest van de me nu ook wel meenemen. Ja, ja, ja. Nog even voor de, voor de luisteraars. Um, deze Concerts optreden is uh, precies wanneer? Het is morgen. Op morgen. Het, het, altijd op zondag. En het begint altijd om drie uur. En de kerk gaat open om half drie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 Even kijken, onze volgende gast, die komt net op zijn Solexje aanskeuren. Eh, want we gaan het met Arlan Berg hebben over natuurlijk de Solex race. Volgende week, zaterdag, gaat dat allemaal gebeuren. En eh, hij moet hem natuurlijk op slot zetten. Of is hij al gestolen? Solex verhuur Zandvoort.nl ja, Daar, dat heb je ook al gehoord, hier in het dorp. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar... Hij ik... zal niet gestaald worden, denk ik. Want ik volgens mij, als je een beetje hard loopt, haal je hem in. Oh, ja, dat is waar. Ja, je kan, met de Solux. Nou, uh, is, is Arlan uh, even plas of zo? Wat, uh... hey, wat het? Het, het is... Misschien handig dat aan, hij uh, aan de microfoon komt. Want dan het kunnen we in ieder geval allemaal verstaan. Goed, het is, een, uh, een, een, ja, het is eigenlijk hey. een, een terugkerend gebeuren. Het, uh, het Solux gebeuren. En uh, Arlan, ga lekker zitten.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 uh, we leggen een heel parcours aan. Geluid, jurywagen, drangen... Tot centrum, drang, hè? Ja. Centrum Zandvoort. Teren. Ja. Het is net niet een rondje om de kerk, maar uh, zo noemen we het maar gekscherend. Ja. Het is gewoon een rondje haltestraat, Kleine Krocht, Raadhuisplein, uh, Svaluweestraat. En uh, achterom of achterweg, weet ik hoe dat straatje heet. Daar komen we weer de Halterstraat in. En uh, dat is het, uh, het rondje. Het is een... Uh... Zelfs wethouders deden mee. Ja, deden mee. Ja. Totdat uh, de wethouder in de hek uh, werd gereden door de andere wethouder. En oh. toen, uh, Hield het op. Ja, dat was voor een andere partij. Ja, dat was de VVD tegen PVDA. Oh ja, ja, ja. Dat, dat bijt elkaar. Dat ja, botst. Ja. Dat was botten. Dat botten, ja. Dat ja. oh, Dus geen wethouders dit jaar? Ik heb nog geen aanmeldingen. Oh. Oké. Okay. Bij deze. Bij Ik deze. hoor dat graag. Ja. Goed, nou, uh, was wel om even om te lachen, natuurlijk. Maar kijk, we leggen het hele parcours aan. Het is ja. zonde. Het kost echt duizenden euro's om dat parcours aan te leggen met geluiddrangen, et cetera. Ja. En het is natuurlijk zonde voor, uh, voor anderhalf uur.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 Is het leuk om de bakfietsrally met jullie iets raam te koppelen? Toen zeiden wij nou goud idee, hartstikke leuk. Ja, ja. Uh, daar zit een, uh, een uh, nieuwe inwoner voor Hubert uh, Braat heet die. Die zit uh, daar achterin en die wil een bakfietsrally organiseren. En het geld wat hij daarmee ophaalt. Het is de bedoeling dus dat je met, een, met je eigen bakfiets, met de kinderen in de in een bakje uh, mee. Oh, die bakfietsen. Ja. Die bakfietsen, 50 euro uh, deelname. Het uh, opbrengst van, uh, van de dat gaat naar uh, de Daniel Den Hoed-kliniek. Uh, is dat ja. volgens mij? Ja. En uh, hartstikke mooi initiatief, hartstikke mooi doel. En, en, en prachtig mooi. Het is een uh, ziekenhuis die uh, kanker bestrijdt bij kinderen. Precies. Ja. Ja. ja, en die doet dat volgens mij uh, in een. Uh,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 En wel, CFM wilde nog meedoen, maar die hebben geen zoon, ik hoor ik. Nee, net op stepen. de radio, dus uh, tik de step van je zoon en, uh, ja. en kom meedoen. Wij zijn net uit de luiers, dus we hebben allemaal nog een stepje. Ja. Nou ja, we kunnen natuurlijk ook nog uh, kijken of we misschien een scootmobielrace kunnen doen. Scootmobielrace, ja. ja. Nou, dus dat ja, valt eigenlijk van alles te verzinnen, nou, Arlon. Ik hoor het graag. Sekweerace, kun race. ook dat doen. Ja, Heeft... daar hebben we er maar twee van in Zandvoort of vier. Ja. Maar, we, ja, ja. maar goed, heeft Ibel dus een leuk idee voor, um, om nee, na de Solex Race Kijk, nog van de bedoel, ja. gebruik te maken? Dan moet hij zich melden bij Arlan Berg. Ja, een heel makkelijk nummer. Ik ga hem maar gelijk roepen. 0623, 23 26 26 26 nou. Hoef je niet eens op te schrijven. Zet hem nog even op stil voordat ze allemaal gaan melden. <laughs> ja, <laughs> goed. Ja. Uh, Arlan... Um, uh, dat, uh, dat, die Solex Race, daar gaan we maar even naar terug Dat heet het Ludieke Holland Casino Solex Race Dus ik mag aannemen dat Holland Casino daar uh, Mijn hoofdsponsor uh, is? Ja Ja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 nou, bijna elk rondje, maar uh, gaat de bel. Wie dan langs de, de start-finish-wagen langskomt, die krijgt een premie. We halen allemaal premietjes op, allemaal cadeautjes zijn dat voornamelijk. Of nou een plantje is van de bloemenwinkel of een kaasmandje. Lekker visie. Of een uh, haringbon inderdaad, een haringstrippenkaart. Het zijn allemaal uh, leuke prijzen. Een Ja, dat is een actie van mijn tweelingbroer. Die heeft een haringstrippenkaart. Koop je een stripkaart voor 15 euro. Dan kan jij uh, met je stripkaart 10 uh, uh, haringjes... Uh, en uh, halen wanneer jij de zin in hebt. Dat wat een etenarenkste Ja, ja, Ja, leuk. Ja, ja in boulevard. <laughs>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 maar uh, uh, eigenlijk is het parcours al klaar vanaf half zes, laten we zeggen. En dan zouden we makkelijk een avondprogramma kunnen maken tot tien uur s avonds. Dus zijn uren zat wat nog in te vullen is waar we niks mee doen. Dat is wel leuk om naar... Nou, op, uh, ik hoor dat graag. Rolsgaat. Wie weet krijgen we energie voor volgend jaar. Ik hoor dat graag. Skaters. Dit is zat uh, te doen, midden in de joh, Een unieke kans.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 30, en als er een opgevoerde tussen zit, zal hij misschien 40 gaan. Maar uh, met de veiligheid is er dan een dranghek, is dan uh, genoeg voor, uh, voor afzetting. Ja. En waar de oversteekpunten zijn, daar hebben we verkeersregelaars staan. Ja. Dus dat is allemaal goed. Uh, maar als je nou zo... met, met een sneller uh, grappig dingetje komt, um, nou ja, kijk, het, we kan... hebben wel eens één uh, MAF meegemaakt, die was 70 uh, rating, Zolex. Zo. Dat was echt gewoon, ik, die had, ik weet niet wat hij allemaal voor krukken en weet niet voor wat voor bedden erop had gezet. <laughs> ja. Maar uh, die wel gewoon uh, eventjes laten dimmen weet je wel want oh, het ja. gaat hier echt om het ludieke het heeft niks met snelheid te maken nee. dus... dus de bedoeling is dat mensen een beetje verkleed en ludiek ja, uh, ja, ja, de... ja kijk je ziet dat in, de, in het adviesje al wat uh, de leukste deelnemers zijn krijgen of, allemaal het nou flies de, ja, of het nou uh, uh, de ijzerhandel is die elk rondje andere uh, bouwmateriaal op hun rug meeneemt of we hebben een uh, en uh, Louis, uh, Louis Rijn is altijd is erg... Een complete muziekpaviljoen. Ja, dat is Louis Reinders, ja. de timmerman. Hij okay. heeft een, een muziekpaviljoen nagebouwd. Afgelopen jaar reed hij met, uh, uh, met een granalenpak. Hij heeft nog eens een keertje gereden met een barbecue op zijn Solex, met zijn schoonzoon. Hij heeft nog eens gereden met borden erop dat hij uh, gek werd van de hertenoverlast. Omdat hij aan... Uh,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 er moet gewoon segway moeten worden aangeschreven. Ik wil gewoon dertig van die segway's hebben rondrijden. Dat zou ik ook wel willen. Ja. ja. Misschien kun je ze verhuren. Is, is er iemand die ze verhuurt hier? Ja, hier in de Halterstraat. Raymond van Duin. Maar ja, die heeft er maar twee staan. Joh. Dus dat schiet niet op. heb je een 1-2'tje. Ja. Een ja. ja, ja, ja. Wie je altijd. Op. Nou. Hm. Goed. Uh, dus even kijken. Arlan, uh, dankjewel. Nou, wel als je, je wil Taters en, uh, en uh, meneer Gertone erop zet. Dan weet je wie er wint. Dan is het weer Taters. Want die rijdt Toon in de hekken. Dus, uh. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Goed.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 Nou, dat... Ja, dan moet je de schijf openzetten. <laughs> doet hij het niet of doet hij het wel? Doet hij het wel of doet hij het niet? Ja. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee. Het had toch gewoon een, een plaat moeten zijn van Van Die doet het altijd. Ja, ja, nou, dat is dan toch jammer. Ja, jammer. Ja. Ja, het -lied gaat niet door. Het Zolenslied. So Nog één keer proberen. Ja, dan. komt hij? Ja. komt-ie. Komt-ie.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 hij sprak wij met z'n allen, richtte hier een clubje op, een Solex-club genaamd de Vriendenschaar. Ome Jan, verkenningmeester, wij gestaan door Tante Neel, als voorzitter was Jan nummer één. Zo kreeg dan iedereen een baan, en toen was het voor elkaar. Ome riep, ik ga met jullie overal heen. En wanneer ze reden gaan, dan klinkt er langs de straat altijd weer hetzelfde lied, luid gezongen in de maat. Op een Solex...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 Nou, uh, en ja, sorry? Ja, dat was Max van Praag uh, met de uh, accordeon van uh, Jan Gordesen. Het Solex lied uit 1950. Ik vond dat heel toepasselijk voor het, 50, uh, ja. voor het onderwerp. Ja. Nou, misschien uh, schalt dat lied dan volgende week zaterdag wel. Uh, door de speakers uh, van de geluidswagen en uh, door de straten van Zandvoort. Dat is natuurlijk wel een heel mooi toepasselijk uh, liedje. Hè? Is 61 jaar oud. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Fantastisch, hè? <laughs> ja. En dat allemaal zonder het kraken en krassen. Uh. Ja. ja. Uh, we gaan even naar de agenda voor de komende week... Het is natuurlijk razend druk met de evenementen in Zandvoort in deze periode. Dat kan je allemaal teruglezen op www.zfmzandvoort.nl En dan ga je even naar de hoofdstuk Zandvoort. En daar vind je alle nieuwtjes en wetenswaardigheden van het dorp. Maar goed, ik zal het even in de grote lijnen met jullie doornemen. Aanstaande donderdag 25 augustus om uh, 1700 uur zal de nieuwe Nederlandse kampioen zandsculpturen bekendgemaakt worden tijdens de feestelijke opening op het Badhuisplein. Um, daar is natuurlijk ook een website voor www.wssa.info en dan ga je naar uh, slash albums. De omschrijving Daar zand, uh, zullen vijf werken met het thema Walk of Fame die we natuurlijk ook hier in Zandvoort hebben liggen. En waarbij de deelnemers van beroemde, van een beroemde... De voor met daarbij behorende object uitbeelden. De organisatie van de kampioenschap ligt in de handen van de Zandacademie. Nog nooit wel gehoord, jij Cor? Zandacademie. Zandacademie, wat ja. moeten we ons daarmee voorstellen? Ja, dat, dat is volgens mij van de strandtenthouders. Of zou die iets met strandtent, uh, strandkastelen. Ah, <laughs> nou ja, het is hier wel onder auspiciën van de World Sand uh, Sculp Sculpting Academie. Nou, geweldig zeg. En het is een uh, organisatie die al meer dan...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 Uh, cement. Ja. Als het gaat oh. regenen, dan uh, zakt dat in, maar... Uh, oh. Dan, uh, oh god, dus het ja. moet we wel mooi weer blijven. Ja. <laughs> Oké, okay, nou goed. Um, dan verder... Um... Uh, even kijken, wat heb ik hier. Woensdag 24 augustus is om half 11 culturele sloppies wandeling met gids in het centrum van Zandvoort. Start op de Bakkenstraat 2B. Prijs is 13,50 pp. En elke woensdag kunt u gaan slenteren door de oude straten en steegjes van Zandvoort. Onder begeleiding van een deskundige gids. Ook inbegrepen in het arrangement zijn een bezoek aan het Zandvoortsmuseum, Juttersmuseum. Uh, kopje koffie of thee en een overhulke puntje gebak. Dat nou, is anders dan een haringstrippenkaart. Eh. Ja, ja. Uh, nou, verder en... hebben we nog natuurlijk op maandag, de 22e augustus, ja. hebben we het Tango eh, bij Meijer aan Zee. En okay. uh, de prijs is een vrijwillige prijs. Dus dan mag je zelf bepalen wat je daarvoor uh, betaalt. Uh, El Compas en El hè? Eh, wat staat die nou? hoor, Je <laughs> die... moet een bril. Ja, ik kan het niet lezen. Nou, er wordt in ieder geval een leuk zomers initiatief gedaan en uh, zij, zij verzorgen een openluchtsalon in, in Zandvoort en beslecht weer wordt er uh, uitgeweken naar een binnenlocatie. Het gaat dus altijd door. Nou, de muziek oh. wordt verzorgd door DJ Wim, El Keo, <laughs> zo is het, en een enkele gast DJ. Dus het is in ieder geval erg leuk om daar eens naartoe te gaan.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 een keer en een hele fijn weekend dag hier is Ruud, ja. met zijn eigen minuut, uh, in het regeerakkoord, En zeg, zegt Ria ja tegen mij, Ruud ja. de vuilnisman staat voor de deur, de ik zeg nou zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag Oh ja, maar in het, het regeerakkoord, ja was gisteren jarig hè? ja, maar dat ja. ik zeg hè, wat wil je hebben voor je verjaardag, ja. toen zegt Ria ja, nou iets voor mijn hals voor me hals, heb ik er een stuk zeep gegeven Oh ja de... Maar goed In het regeerakkoord Dit De goedjes van u Dit dit dit De goedjes van u Dit dit dit De goedjes van u Dit dit dit De goedjes van u tiet, tiet, dan nu even over het begrotingstekort. Ja, ik was van de week nog even op de bank. Dat komt goed uit, want ja, daar wou ik het net over hebben. Dat was een hele grote bank, was het? Oh. Ze hadden daar zelfs een apart loket voor overvallers. Mooi. De ja, maar. begroting, uh, hoe Zat ziet van u het ook doen? nog even op een terrasje. De zoek te eten. Ging het ineens regenen? Oh ja? Ja. En toen? Ben ik twee uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen? Dit is